drugsafval gevonden. Het kabinet wil de referendumwet afschaffen zonder dat daarover een referendum kan worden gehouden. Dat bevestigen Haagse Bronnen aan een bericht in De Telegraaf. Het kabinet moet een intrekkingswet indienen om van het referendum af te komen, maar daarvoor kan dan weer een referendum worden gehouden als er genoeg handtekeningen voor zijn. Minister Ollongren wil, eh, omdat te voorkomen in de intrekkingswet opgenomen, dat er geen volksraadpleging over kan worden gehouden. De wet moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het weer, de buien verdwijnen. Het blijft overwegend bewolkt. Op sommige plaatsen vriest het al. Minima vannacht tussen plus 1 en min 3 graden. Ook morgen bewolkt en koud met hooguit 2 graden. Aan zee iets minder koud, maar ook kans op een bui. Dit was het en... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Het uh, sluit een beetje aan op eigenlijk wat we in het eerste uur hebben laten horen met uh, Plea for Peace. Dit gaat meer eigenlijk over een uh, stuk aandacht, liefde en warmte. Dat, uh, dat heb je toch wel een beetje ja, uit uh, de tekst kunnen halen van States Republic. Frailty heet het uh, nummer en uh, ja, uh, het is een van de, weer een van de nummers die buiten Authenticity uh, om is uitgebracht. En uh, dan heeft hij zo'n buik, Corjan de Rav, En Dan uh, vliegen de, de songs gewoon zijn pen uit. En binnen uh, 10 minuten no time staat het er dan op. Dat, uh, dat uh, heeft hij me dan weer verteld uh, met, met dit nummer dan. En het klinkt ook uh, gewoon weer... Ja, eigenlijk gewoon weer zoals ik opgevoed ben in de jaren tachtig. En we delen uh, Corjan de en ik uh, toch ook een beetje de voorliefde... voor bijvoorbeeld de muziek van, nou, laten we zeggen... Uh, eh, uh, wat was het ook alweer? die band uh, ploef. Eh, van Election Day. dat is Simon LeBond's eh, hobbyclubje, was dat eh, Arcadia? Nou weet ik het weer. God, ik word ook een daghouwer. Dus, eh, en eh, dat was een beetje een uitstapje van eh, de Do-Rans. En eh, nou ja, daar heeft hij eh, destijds ook een beetje zijn inspiratie uit opgedaan. Met de muziek die hij nu maakt. Ja, het, je, je zit je zo te handen, van. En het ligt dan in je bek bestorven om het eh, even erbij eh, te pakken. En dan kom je er niet uit. Goed. Eh, welkom in het tweede uur. We gaan er eh, snel eh, wat eh, weg. Wat van maken, want we hebben ook hier wat lange tracks uh, ertussen zitten. Dat geldt niet de voor deze. Dit is ook uh, van al uh, weer een uh, tijdje uit. Maar het is nu officieel de single van Fade into Gold van Trip to Dover, en dit nummer dat heet The Birth of a Hero. Tiger Pilots en die ene was: wat hebben Richard Lagerwij en Ruud Houwingen bijvoorbeeld met elkaar gemeen? Ze hebben geloof ik in een grijs verleden wel eens samengewerkt in muzikaal verband. En deze Richard Lagerwij zit in deze band, de Tiger Pilots. En de Tiger Pilots hebben ook weer iets met de Rob Akda woord, Want dat is een aantal seizoenen terug dat zij ook zijn opgedoken in de Roep Agda Award serie. Ik dacht van 2015, 2016, toen hebben ze eh, meegedaan. Dus wat dat gaat, eh, helemaal niks eh, vreemd. Trip to Dover, bent uit Eindhoven, maar vroeger bestond die uit ook nog twee Britse muzikanten en toen eh, eh, ja waren ze behoorlijk heen en weer tussen Engeland en Nederland... en uh, toen opereerden ze zelfs nog vanuit Brighton. Zo, uh, zo ver uh, gaat het verleden eigenlijk al. Nou, het uh, sluit aardig aan op uh, iets anders... wat, uh, wat uit de indie-wereld uh, een beetje komt. Hoewel, ik ga eerst toch uh, weer even... recht gesnaarde rock'n'roll uh, erbij uh, pakken. O, eerst de gewone rock zoals we dat vorige week uh, hebben gekend... eigenlijk uh, van de mannen van Triangle... En daarachter Leiger en Temple Renegade. Dus ik zou maar zeggen, fasten your seatbelt. Hier is Triangle en het nummer dat heet natuurlijk Stand Up. Uh, drie uh, nummers achter elkaar. Dit uh, kwam van een uh, EP. The Void Machine Part 1. Dan, dan zit ik mij altijd af te vragen. Is er dan ook een part 2? Denk het wel. Uh, die zullen ze ongetwijfeld maken. En uh, dat nummer wat je hebt uh, gehoord. Dat heette Pretty Misery van Temple Renegade. Daarvoor hoorden we nog uh, uh, Leiger met Gypsy Salto. En daarvoor onze vrienden uit Zandvoort met... Uh, het nummer stand-up van Triangle Dat moet ik er dan bij zeggen Want uh, de band komt uh, grotendeels uit Zandvoort Vorige week was ik verzuimd om, uh, om mijn materiaal mee te nemen En toen zei Anton oh, Ik ga het wel even halen Dus uh, ja, zo uh, simpel is het Hoeft Hij het uh, alleen maar de straat uit En uh, nou ja, het EP'tje was uh, Binnen 10 minuten was het gewoon weer terug Kijk, dat is het voordeel Als je gewoon een Zandvoortse band hebt En je bent uh, jezelf je EP vergeten Maar goed uh, er komt nog één Zandvoortse muzikant nog langs in uh, de uitzending dan. Tenminste, het uh, werk wat hij gemaakt heeft is voor de Dus die uh, heb je nog uh, te goed. Maar nu gaan we weer een beetje... Ja, eigenlijk in het schemergebied van Likkie Lee. Want zo omschrijft ze haar muziek. Jo Marches. En dat nummer dat heet Breaks My Heart. <middels> het toch genoemd in uh, mijn aankondigingen bij Alternative FM De Fiskus Ja, die uh, had ik genoemd. En dit was uh, van hun uh, EP. Hun EP die ze nog niet zo gek lang geleden hebben uitgebracht. Uh, en ik zie ook inderdaad dat dat uh, het geval is. Ik heb ze uh, gewoon in mijn aankondigingslijstje, heb ik, uh, heb ik ze staan, ja. En uh, dan uh, vind ik het een beetje, uh, beetje raar. Maar goed, de EP heet Silly Fashion en je hoorde I'm an Animal en dat is uh, toch eigenlijk min of meer het uh, nummer wat ze vooruit hebben geschoven. Bent, komt geloof ik uit Amsterdam. Zeg ik het goed? Uh, ja, inderdaad. En, uh, en ja, het is zoals uh, gezegd een beetje uh, Arctic Monkeys achtig. Uh, zo moet je het eigenlijk uh, wel zeggen. Een beetje in die Rock, Swingpunk, Zoals ze dat zelf omschrijven... Ruig en vrolijk, rammelend en strak... Uh, zo staat er ook in de biografie... Van de band te lezen. Dus in die zin... Uh, kunnen we er nog wel wat, uh, wat over vertellen. Jouw Marcius, die heb je net uh, kunnen horen. Dat is een single die al een tijdje uit is. Maar goed, we draaien hem ook uh, een aantal malen. En dat heeft ook te maken... Omdat wij graag ook... Dit soort geluiden uh, bij Alternative FM... Willen laten horen. Um, niet zo, ja, niet zo lang. In september toen, uh, was er ineens de EP-presentatie van Willemijn de Boer. En ik weet dat collega Mankers van Dam dit een fraai nummer vindt. En dat nummer net heet Zoute tranen.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 Wat heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien dat dit fout zou gaan? Kijken of ik in vier minuten tijd nog vier nummers kan draaien. Laat ik dit beginnen als eerste doen. Hier is Flut met Will. We are Beloved we ought to be Enlightened by the dark De EP. Paper Tracks. wel was dat met. Uh, was Fleut. Ik moet het uh, goed zeggen en uh, goed uitspreken. Maar ik, ik doe mijn best. Daarvoor horen we Ruud Haling met Erasing Mountains. Uh, nu even tijd uh, nog voor uh, jazz. Lilith Merlot.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 Stop! Oh, my Jerry, Wat erg. Ik uh, kan het uh, lijstje gewoon verder niet uh, helemaal verder uitvoeren. Dus ook geen yes-misnomen is. Daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Uh, Lilith, Merlot, uh, moet ik eigenlijk zeggen, is dit uh, met Jerry. Daarvoor uh, zei ik dus vleut. Met Whale, ze luisteren mee, dus ik uh, ben benieuwd of ik uh, dat uh, goed heb uitgesproken. Het schijnt zo als je het bluff moet, uh, zo fluit, dus ik weet het, ik weet het maar God niet. Maar goed, uh, het programma zit er in ieder geval op, dus ik zal het volgende week uh, goed moeten oefenen. Misschien dat uh, iemand een audioclip naar, uh, naar ons toe kan sturen, hoe je het uit moet spreken. Dan wordt het een, uh, een stuk interessanter. Eigenlijk uh, moet ik dan altijd weer zeggen, zoals Marcus en ik in koor altijd lopen te roepen... Tot, Tot volgende week. week. En uh, nu gaat het wel uh, goed. Uh, redelijk oké. Okay. <laughs> dus. Uh, uh, maar goed, uh, volgende week uh, dan, uh, dan is Marcus uh, er niet. Want uh, die moet een uh, band uh, klaarzetten op zijn werk. Dus in die oh. zin zal ik hem volgende week wel met noden missen. Maar dan, uh, de week erop, dan is het. Uh, wat zeg ik? Ja, want volgende week hebben wij een uh, uitzending van de Rob Akda Award. De eerste voorronde wordt het dan uh, uh, uh, uh, ja, min of meer. Uh, de compilatieuitzending wordt dan ten gehore gebracht. Want de tweede voorronde die is volgende week zaterdag in het patronaat. Sluiten we af met Hanneke Lauda En nu straks veel plezier met Peaceful Radio met Om Benno. Dag! To the stars and night sky say the moon, let's make this up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 Something new You knew All the planets got her solely scared of meeting now where they should find.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 Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro aan tweedehands leaseauto's hebben verkocht. Dat gebeurde in contant geld, zodat ze de belasting konden ontduiken. De politie heeft beslag gelegd op onder meer 161 voertuigen, 22 panden, vuurwapens en munitie, sieraden, 15 bankrekeningen en ruim een half miljoen aan contanten.